Marco Staps had een gesprek met Ivy van den Heuvel van de Tilburg Trappers. Luister naar zijn verslag. Ja. Mooie overwinning tegen Herner, een ploeg die jullie vorig jaar ook verschillende te keer uh, tegenkwamen. Uh, wat vond je van de tegenstander vanavond? Ja, Herner is gewoon een uh, goede ploeg. Vorig jaar natuurlijk bovenaan de boven aan de kopjes geheinig. Zak zeker wel in een keer om wedstrijd terug. Die betekent te veel straf aan, waardoor we een beetje momentum in de wedstrijd uh, verloren. Uiteindelijk kikken de derde periode goed op en uh, gelukkig goed geeft ja. Herner die heeft ook uh, heel veel nieuwe spelers erbij. Uh, het leek erop dat ze echt uh, goed ingespeeld waren. En hoe, hoe, hoe is dat bij jullie? Nou, ik vond wel dat het uh, uh, uiteindelijk bij hun ook wel rondig werd. En, uh, ik denk dat we in het begin vooral goed speelden dat wij uh, niet lekker in de wedstrijd zaten. Nee. Precies. Maar uiteindelijk uh, pikten wij het nogmaals wel goed op, en toen zag ik ook dat hun wel uh, ja. moeite hadden met het tempo met de ja. en met snelheid. hun paas ook niet meer lekker. Toch uiteindelijk met 6-5 gewonnen. Uh, een goed resultaat. Uh, dat belooft wel voor de competitie. Uh, hoe is het met de conditie uh, bij, bij jullie team? Nou, We zijn natuurlijk pas uh, vier weken bezig. Ja. Maar ik denk wel, als je ziet, uiteindelijk ook uh, wat ik al zei in de derde lopen we eroverheen. En dat is ook wel een vakte conditie. Ja, inderdaad. Dus uh, wat dat betreft zit het wel goed.